Anok Thijssen met het NOS-journaal. Nog altijd overlijden mensen aan de gevolgen van q kort blijkt uit nieuwe cijfers. Sinds 2016 zijn 21 patiënten aan de infectieziekte overleden. Het totaal aantal doden is daarmee opgelopen tot 95. q kort wordt verspreid via geiten en schapen. In 2007 werden in Brabant de eerste gevallen ontdekt. Omdat de ziekte vrij onbekend was, bleven maatregelen lang uit... Volgens cijfers van de Nationale Chronische q database... hebben nu 519 mensen de gevaarlijke chronische variant van de ziekte. De politie heeft tientallen automobilisten een bekeuring gegeven omdat ze foto's maakten van een ongeluk op de A58 bij Ettenleur. Gisteren reed daar een vrachtauto door de middenvangrail en kwam op zijn kant terecht. De rijstroken waren geblokkeerd en de auto's moesten er langs over de vluchtstrook. Volgens de politie maakten zeker 45 bestuurders foto- of filmopname van het ongeluk. De gemeente Zaanstad gaat streng controleren tijdens de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. Bezoekers moeten via toegangspoortjes het evenemententerrein op en worden gefouilleerd. Wie tijdens de intocht wil demonstreren, moet dat 72 uur van tevoren bij de gemeente melden. Dat hebben tot nu toe tien organisaties gedaan, meldt de gemeente Zaanstad. Nieuwe auto's dreigen veel duurder te worden door nieuwe CO2-metingen. Daarvoor waarschuwen Rai en Bovag. De nieuwe metingen van de uitlaatgassen zijn veel nauwkeuriger dan vroeger. Als er meer CO2 wordt gemeten, leidt dat tot een verhoging van de BPM, de aanschafbelasting op nieuwe auto's. Op dit moment worden dezelfde automodellen verkocht waarvan een deel via de oude methode is getest en een ander deel via de nieuwe. Volgens Rai en Bovag leidt dat tot grote prijsverschillen en soms een verdubbeling van de BPM. En dat was volgens hen niet de afspraak met het ministerie van Financiën. Het weer het blijft droog dit weekend. De komende uur is er kans op mistbanken. In het oosten ligt de vorst. Verder veel yeah. zon en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen ook zonnig en droog bij 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersoptiek. Verkeersoptiek. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ja, moet ik nu dit muziekje draaien voor. Uh... Waar ben jij? Oh nee, daar komt ze net aan. Oh nee. ja. ze, ze kijkt een beetje grijnig. Ja. Ja. Oh jeetje. Van oh je oh jee. fiets afgevallen? Waar ja. je het, was, het, wa, het was een beetje. Ik kreeg een Waar waarschuwing in mijn auto van. Kijk uit, glad. Ja. Dus misschien is ze onderuit gegaan. Geen Exist. heupen gebroken? Nee, alles werkt nog. Ik zeg: goed, je begrijpt wel, je land komt op het laatste moment nog binnenlopen. En uh, ze schuift nu aan... Oh, zeg maar, heeft het regent het of zo? Of kom je net onder de douche vandaan? Je ziet er echt net uh, uit alsof... Dat uh, ja, de... is netjes gekampt. Best uh. geduscht hoor. Ja, oké. Okay. Uh, beslagen ramen ook, zeg maar. Steamy windows. Ja, Nou, laten er even bij komen. Goed, het is de zaterdagmorgen even naar acht uur. Goedemorgen, hey, hè? Oh, goedemorgen. wat is het een mooie morgen. Jezus, wat hoor, wat hoor ik gisteren nou? Eh? De Formule 1... Ja, de geweld, hè Wie was het ook weer een tijdje? Vorige week was er een vlogger. Die had toch iets gevlogd? Die had al iets geroepen. Iedereen had zoiets van. Hé, echt waar? En hij had al eerder scoop. Schat, was het niet vlieger of zo? Een of andere man in ieder geval. Oh, Erik de Vlieger. Dat... Oh, Erik de, de Vlieger had het dat... gehoord. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja, die, ja. Die, ja, had dat, uh, die had de scoop. Die had gezegd, ja, ze gaan uh, geld investeren. 26 miljoen. Nou, dat gaat Amsterdam doen. Dan had uh, Halsma gezegd, nou, daar weet ik niks van hoor. Nou goed, die 26 miljoen dat, dat Amsterdam gaat investeren in, in Zandvoort. Daar heb ik verder niks meer van gehoord. Nou, dan mogen ze de naam Amsterdam Beat wel hand ook is hier voor de Capri. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, er uh, nou, zit maar, er wel een prijskaartje aan, maar oké. Okay. Maar? Het idee van Amsterdam Beach is juist dat het goed is voor de economie van, van Zandvoort. Hè? Van de hele Randstad, hè? want daar ja. gaat uh, er zo'n ja. vlecht eromheen. Dit is de waterkant van, uh, van Amsterdam, ja. Zandvoort. ja, Dat is het een beetje Dat Wij in Amsterdam buiten. Hè? Maar goed, dus gisteren eh, bij Jeroen Pauw moest hij even aanschrijven. Jan Lammers natuurlijk. Ja. Staat Zandvoort nu op zijn kop dan? Ja, om twee redenen natuurlijk. De meeste mensen vinden het allemaal geweldig. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hebben daar... Minder mee, Dus, dus ja, dat, dat gebeurt. Dus, dus het oh, nou, nou, nou, nou, nou, is een gepolariseerde stad eigenlijk. O, nou zeg. Het is een badplaats. Die leeft van toerisme. En uh, als je dan zo'n evenement hebt... Uh, dan, dan uh, brengt dat natuurlijk ook een hoop allure naar zo'n badplaats. Ja, geld niet laatje. Jan Lammers gisteren. Ja, een gepolariseerde stad nu. Ja, Houd toch op, we hebben 17.000 inwoners. Ik wil net zeggen, ja. Het is wel weer mooi, want het is echt een gepolariseerde stad... We staan wel op de kaart. We zijn wel op de kaart, dat is wel mooi om te weten. Ja, 2020 gaat het gebeuren? Ik zie alleen nog een klein probleempje met de wegen. Ja, dat zeiden ze ook al. Ja, maar dat is het wel altijd al. Maar ik denk zelf ook van. Het is niet voor niks, bij Ikea van jongens. Daar kun je staan en je pakt de trein naar. Maar ik hoop alleen dat de NS goed meewerkt. Want dat is natuurlijk. Als ze niet netwerk het aan de weg hebben, dat zou dat kunnen. Ja, zou zomaar kunnen. Dan moet Max gewoon allemaal persoonlijk gewoon opkomen halen. Dan is het wel sneller misschien. Dat is een goed idee. Of misschien een luchtbrug of zo. ook wel leuk ja, ja. Net, Misschien als ze uh, toch gaan bouwen van vanaf het vliegveld. Vanaf Ikea naar Zandvoort. Ja, ja. dat is toch leuk? Ja. Is en dat, ik denk uh, dat er wel mensen voor willen betalen, om dat te zien. Ja. He, dus als je wat grotere van die legerhelikopters... Uh, helikopters ja. die ook alweer uh, Tomahawk of zo. Of oh ja, maar een helemaal spektakel en dan, van. En uh, daar kunnen er gewoon een heleboel instaanden... Instaan vooral. Even ja, ja. net zoals uh, die uh, wat is de India of zo. En dan uh, met z'n allen eruit springen met parachute uh, Nee, nee, nee. nee. We we slaan dus gaan we er helemaal een bepaalde door. plek daar op het strand of zo? Ja, je krijgt dan een beetje stuif. maar oké. Okay. Ja. Ja, ja, misschien stuif. kunnen ze het uh, combineren met veteranendag. Dan maken ze alles, uh, doen ze alles in één keer. Ja. Of ze kunnen daar ook het park gewoon gaan aanleggen. Of parkeerplaatsen daar op zee bij het vliegveld. Ja. Wat daar toch komt. Nou goed, je begrijpt wel, we zijn toch een beetje in een jubelstemming hier. Want dat, uh, daar voor, de, ja, voor de mensen die hier werken. die vinden het allemaal fantastisch natuurlijk. dat uh, hier een uh, horecagelegenheid gelegenheid hebben of zo. Ja, eh? Ik hoorde een collega van mij. Uh, van, uh, ze zochten al wel iemand in de gemeente. die uh, dat uh, goed ging begeleiden en zo. Oké, okay, dus ze keken al zo Dat is natuurlijk wel heel leuk. naar jou? Een beetje van, nou is dat. Is, nee, nee, nee, ik nee. ben niet eens gevraagd. Oh, ik nou, ik, nou, ik nou, weet alles. Ik ben komt nog. dat komt nog wel. gaat komen? Ut, we komen naar uh, Alkmaar, mocht je ze leuk vinden. Nieuws today, Soar Times. Ik geloof dat ze naar uh, Alkma kwamen in de Podium Victoria. Ik ben uh, afgelopen zaterdag ben ik naar... Uh, um Jork van Noorden geweest. Ja, ik hoe dacht, was het? Nou, ik moet zeggen. Ik had zoiets van. Nou, de hele avond gewoon lekker Beatle-plaatjes luisteren. Dat is best wel grappig, weet je. Oh, lekker even in de bar zitten. En dan was het een voorprogramma. Sorry, ik ben de naam van het voorprogramma vergeten. Maar er was ook een jonge gast goed op de gitaar. Ik denk, ja, man, dat is helemaal niet verkeerd, dit, weet je. Psychedelisch een beetje. Echt, een beetje rock. En er stonden vijftig mensen in de zaal. Ik denk, nou, hier moet geld bij. Dat snap ik niet. Maar goed, dus even ging York ging spelen. Dat was uh, om een uur of uh, half tien of zoiets. En uiteindelijk uh, toen stonden er honderd mensen. Maar ik had die, derde die niet betaald hadden de rest, maar die bij een ander concert vandaan kwamen, dus die kwam gewoon gratis binnen. Dus winst is hier geval niet gemaakt. Maar in ieder geval, ja, het ging van hele suffe muziek, naar heel hard, echt snoeiende gitaarmuziek van Led Zeppelin, die kant ging het een beetje op. Ik was echt verbaasd. Ik heb wel eens een plaatje van hem gedraaid, volgens mij van Jork. Heb je maar wel genoten die handen? Ik heb wel genoten, zeg. Oké, wel genoten, zeg. Goed zo. Dus dat is, nou, dat is om eens een keer ja. mee te doen met de popquiz, kan je daar kaarten winnen. Ja, ja. ja ik kan kan kaarten ik gewoon kaartjes gaan. kopen, Ik denk dat dat een makkelijker investering is, uh, ja. kaartjes kopen, ja. in plaats van uh, <laughs> Zeker weten. de popquiz te winnen. Dat, Zeker uh, weten, ja. Dat was het. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken de wereld weer in, wat ze houdt ons bezig. En uh, wie kan ik de microfoon geven? Ja, ik heb wel een... Uh, uh, kom maar even deze kant. Ja, ja. Nee. ja. Ik ja, heb hem, ja? Ja. ja. ja. ja, ja. naar beneden, dank je. Ja. Uh, nee, de, um, het personage. Uh, Mario is overleden. Nee, hè? Hoe hey, hey, ja. hey, kan, ja. ja. nee. kan dat nou? Hoe uh, kan dat nou? Hoe weet het? Uh, de, het? De persoon waarop uh, Mario is gebaseerd. Ja. Ik wist helemaal niet dat hij op een persoon was gebaseerd. Maar um, die is uh, overleden. Het is namelijk wel een grappig verhaal. De, ja. uh, degene die Mario heeft bedacht, ja. Super Mario, uh, die. Um, zat op zijn studentenkamertje en die uh, kwam op een gegeven moment. had een huurachterstand. Ja? Ze, de eigenaar kwam uh, binnen en ja? die heette Mario. Ja. Oh, en die okay. kwam de huur in. Hè? Ja. Nou, vervolgens, uh, uh, nou ja, dat. En op basis daarvan heeft hij het personage Mario bedacht. Maar heeft hij ook kwijtscheldelijk van de huur gekregen? Dus weet je wat, ik ga een computerspelletje maken, dat gaat heel groot worden. Koppel ik jouw naam aan, mag, doe ik ook die pet erop die je altijd draagt... Weet je, als kapitein die je binnenkomt. En dan uh, mag ik deze huur dan overslaan? Dat ik dan, nee, de, de, uh, uh, de, de hu huurbaas die grapte nog wel een keer in een uh, interview van... Huh? ik zit nog steeds op royalties te wachten. Ja, dat snap ik. Gast, <lacht> dat had ik met je afgesproken. Ik doe die pet op dat figuurtje en dan... Uh, dan ben jij wereldberoemd. Maar goed, hoe oud is hij geworden eigenlijk, deze Mario? Uh, hij heeft een respectabele leeftijd van uh, 86 behaald. Hè? Huh? Uh... Zo, en hoe heeft hij dat uh, overleefd? Heel veel, uh... veel computerspelletjes Dat dacht ik. Blijf van de straat af, achter de computer blijven zitten en spelletjes spelen is goed. Nou, ik kijk even naar, mm. ik zie een heel interessante onderwerp, het gaat <laughs> ja. over... Ja, het is uh, voor mannen speciaal, hè? Ja, ik was zeggen, ja, is BH's. Ja, in augustus was er echt in, uh, in Hengelo was er steeds uh, een melding van een vrouw, die haar lingerie verdween steeds van de waslijn. En in eerste instantie werd gedacht aan een grap, maar enige dagen later legde iemand een bos bloemen neer bij de voordeur van de vrouw. En de politie heeft toen camera's opgehangen. Die uh, hebben in september vastgelegd... toen iemand opnieuw lingerie van de Ja. Yeah. Maar die persoon was onherkenbaar in beelden. Toen heeft de wijkagent Hamhuis... die dacht aan de lokfietsen die altijd in Amsterdam werden gebruikt... Ja. Voor, voor fietsdieven. Echt waar? In een BH heeft hij een sennertje in aangebracht en die heeft hij aan de lijf gehangen. En toen de dief weer doest, kon hij worden aangehouden... Ze dus hebben gewoon het uh, sennertje gevolgd. En na de arrestatie werd vrouwondergoed... van andere vrouwen ook bij de man gevonden... En de politie roept andere gedupeerde vrouwen op om zich te melden. En dan denk ik weer van, oh, dat is natuurlijk net zoals met... Uh met, uh, wat was het nou, die dame met dat uh, assepoester met dat mijltje. Laat me eerst maar even kijken of je past dat, mevrouwtje. Ja, oké. Ik ga zo dirty, Might <laughs> is a joy forever. Ja. Vanaf, volgens mij, die past die helemaal niet, mevrouw. Dus die BH is iets voor nu. Nee. En, uh, zo dat soort dingen. Ja, dat grappig. Afgelopen week, vervolgens ga op zoek naar wie BH is het, uh, ja. is het dan wel. Ja, ja, ja dat mm. is ook eens zo. Ja, aanmelden gewoon, zeggen, nou, dan moet het echt wel een interessante BH zijn. Nou, BH ja. zijn schrikbaar een deur. Ik weet het, mijn vrouw ging met mijn dochter uh, winkelen. Dat to is ook even de BH gekocht voor haar. Ik dacht even, shit, dat wordt weer twee fietsen op knap, want anders dan uh, ja. kan ik niet bekostigen. Man, dat loopt echt zo ja, de... ruim 100 euro soms. Ja, ik hoorde ook dat op een gegeven moment liep er een man in de stad, bij zo'n BH-winkel, ja? die zei van, hoeveel heeft u nou uitgegeven voor die BH's, een vrouwtje? Ja? Nou, ik zei, ja, 35 euro. En dan zei die man van, nou ja, ik wil voor een tientje... wil ik ze ook wel de hele dag vasthouden, mevrouw. Geen probleem. Yes. Maar ja, ding. Daar krijg je er gelijk een knal voor je kop. Ja, dit is echt, uh, ah. dit is echt pure porno gewoon, wat die man al is. Het <laughs> ja. is echt belachelijk gewoon. Ja, Afgelopen is... week was het niet twee dagen geleden... zo was er een documentair over de BH. En wat er belangrijk in is, aan uh, was. En dan hadden ze ook bij zo'n... Uh, ja, zo'n beurs waar je al die BH's dan een beetje kan bekijken. En dan liepen van die modellen rond. Nou, ik heb hem echt uitgezet. Die kon er gewoon echt niet tegen, joh. Ik ben er echt nee, helemaal weg uh, van. Was Victoria's Secret. Uh, Jezus, van die, van die, die hele mooie van die strafvrouw. Hele, met toch van die, wasportjes, die vrouwen die lopen daar gewoon nog rond, hè? Ja, kunnen hè? ze het niet van de straat afhalen? Dat is toch belachelijk gewoon? En daarom hebben ze kleren uitgevonden. Dat is gewoon jullie. En die boerkaas ook, hè? Echt, dat kunnen ze gewoon niet maken. Dat is echt voor... Dat is zo... Um, stigmatiseren om daar rond te lopen met een wasboordje als vrouw zijn. Dat mag toch helemaal niet meer. Toch, ik, bedoel, ik word al aangesproken over het feit. hey ga eens wat eten, joh, gek. Ik, bedoel, ik vind dat vrouwen dat echt helemaal niet kunnen gewoon. Okay. niet. Maar nou. goed, eh, het is altijd wel leuk om een klein beetje te weten... waar de BH's vandaan komen en eh, dat ze heel belangrijk zijn. <laughs> waar de de de vandaan komen. Klinkt net alsof je het over de mensheid hebt. Waar komen de baby'tjes vandaan? Ja, zo is ja, het. Ja, nou, die baby's, dat is wel het eerste wat ze zien. Ja, dat ja. klopt. Ja, die moet goed voor, uh, verzorgd worden. Ja. Oké, okay, dames en heren. tijd straks ook weer voor de Zandvoortse bericht om half negen. Ja, de tweede plaat in de kruidenprogramma altijd even iets steviger. Wat is die fijn, hè? De Fiddler. Nieuwe CD. Almost free. Can you see? the main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 Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Hé, dat is lekker. Ben je ook bij straat van 45? That other mystical wealth never you mind Love them all through many a lifetime Some are gone, but some still strong Some are weird as hell, but we love them Some are one-trip ponies, but we embrace them Cause I've always had a soft spot for repetition Mystic Rationalization. Oh, wat lekkere muziekjes hier. En de zaterdagmorgen lijkt nee, het, het zondagochtend wel zijn. Eerst de Fiddler. And Can't You See? En daar achteraan en niemand minder is Kurt Will. Wie? Ja, Kurt Will. Dat is een man op de gitaar. Hoe is zijn naam? K-U-R-T? Kurt? Kurt. Kurt Will. Kurt. Oké. Okay. Kurt Will. Ja, het klonk een beetje alsof het uh, kat mag gesneden. Kut veel. Ja, ja, daarom. Ik, had het ik vind kut veel. Nee, kut is het. Nee, ik vind okay. kut gewoon. Wat je maakt, ik vind het gewoon kut. Nou zeg, doe even normaal zeg. Het is de zaterdagmorgen. En het was trouwens dus de CD Bottle in. Ja, doe er maar een kurk op. Goed, uh, ja, we uh, kijken even in de krant. Ja, vandaag, ja, het was alweer een tijdje stil rond de Molukse affaire natuurlijk. Ze hebben al een rechtszaak achter de rug gehad. En de staat is niet verantwoordelijk. Er is geen schadeclaim uitgereikt uh, aan de nabestaanden van de daders van de treinkamping bij de punt. Ja, om het even volledig te zeggen. Daar zijn we geen bewijs van gevonden. En nu is het dus een man die in het team zat zeg maar van die mariniers die de, de, de, de punt hebben bevrijd. Of tenminste, nou ja, bevrijd klinkt wel... Die hebben er zeg maar rondgeschoten. Nee, dat is nog nee, niet de goede benaming. Die hebben daar zeg maar de trein uh, verlost van de Molukkers. En die is zelf ook een Molukker. Oh. Dus uh, John... T.H. Uh, Tenen, spreek je het volgens mij uit, zijn naam... die heeft, zeg maar, bij team, heeft zich bij dat team aangemeld, was een van de beste. En uiteindelijk is hij al in 1973, ook bij een, bij een kaping oh. zich ingezet. was een van de eerste in Nederland. En uh, uiteindelijk uh, moest hij daarvan afgehaald worden. Want zijn neef zat bij de molukkers die dus de aan het kapen waren. Dus toen hadden ze wel ja oké, okay, als jij dan straks moet ingrijpen... dan moet je je eigen neef misschien... Uh, uitschakelen. Kan je dat? En later bleek zijn neef niet aan boord te zijn. Dus toen mocht hij wel weer op het team blijven. Maar uiteindelijk, hier bij de punt, heeft hij ook ingegrepen met zijn, uh, met zijn collega's. En dat ging hem in zijn klauwe... Kerel, in zijn klauwe... In zijn koude kleren zitten. Want even later zeg maar, werd hij thuis lastiggevallen, Kreeg bedreigingen. En ze kwamen hem thuis ophalen. De ramen gingen eraan. En uiteindelijk heeft hij bij collega's heeft hij ondergedoken gezeten. Oh, een paar maanden. en Toen okay. dacht hij van nou, ik ga mijn vrouw ophalen. En ik ga gewoon het land uit. En uiteindelijk is hij zijn vrouw gaan ophalen. Toen liep het ook nog uit de hand. Want heel veel melukkers kwamen verhalen halen. Van ja, hoe je gaat tegen je eigen, je eigen soort. Ga je gewoon, weet je wel. Ga je schieten? Ben je gek geworden of zo? Dus uiteindelijk is hij naar Curaçao is hij verhuisd. Daar heeft hij een tijdje gewoond. en uiteindelijk Dankjewel is toch weer teruggekomen naar Nederland. Uh, nu, uh, hij is al met pensioen al een tijdje hoor. Maar hij heeft heel veel betekend voor het uh, mariniers team. Ja, om bij dit soort uh, acties uh, ingezet te worden. Maar goed, het is makkelijk. Ja, dan sta je in het midden, weet je. Hoor, die denk van, ja. Ja, ik moet tegen de Molukkers optreden. Maar ik ben zelf van geluks afkomst. Dat is toch gewoon een, een rare situatie waar hij in gezet gezeten heeft. Maar goed, hij zegt ook dat ze allemaal goed hebben gehandeld. Dus dat, dat vragen mensen ook weer af. Maar hoe staat hij er dan in? Zijn ze nou afgerekend daar bij het punt? Of niet? Nee, hij zegt, we hebben goed, goed gehandeld ja. daar. Dus, okay. nou, goed, nou, dat is, hij heeft hier gewoon een boek uit. Dus mocht je daar meer over lezen. Er is weer genoeg voor om daar over te lezen. Ja, goed. zeker. Jij iets weer iets, van iets raars. <coughs> ja, het is wel een heel leuk uh, artikel. Ik denk ja. dat... Uh onze vriend Marcus dit ook wel grappig vindt. Ja? Maar er zijn bepaalde dongels bij de ANWB... En door die dongels zijn verschillende frauderende parkeerbedrijven... bij Schiphol ontmaskerd. En die apparaatjes zijn ook goed voor nog meer bijvangst. Hè? Je weet wat een dongel is. Hè? Ik vroeg me net, vroeg me net af. En ja, een, ja, vroeg me, ik vroeg hem me ook net. Een ja. elektrisch apparaatje dat bestuurders vrijwillig... in de auto kunnen installeren. Yeah? En um, uh, het rijgedrag wordt geregistreerd. En nou blijkt dus uh, dat uh, ze krijgen een, een waarschuwing via mail... als ze onveilig gedrag hebben. Dus te snel rijden, te hard remmen. Strafpunten en zo zijn het gevolgd. Maar meerdere gezinnen uit Sint-Nicolas gaan... hebben zo afgelopen maanden frauderende frauderende valetparking medewerkers op Schiphol kunnen betraffen. Bij toeval. Maar er is meer bijvangst. Yeah? Want, uh, nou, even kijken, want ze zijn dus, uh, ze hebben mailtjes gekregen van de verzekeraar dat hun ouders te hard en onveilig uh, gereden, terwijl die mensen op vakantie waren. Yeah? En, uh, en, en er was meer bijvangst, want ze hebben ook de elektrische apparaatjes, uh, hierdoor hebben ze meerdere gestolen auto's weten terug te vinden. En daarnaast zijn er ouders die hun kinderen hebben betrapt, die gewoon de, het vuurtuig ongevraagd hebben geleend s'nachts. Kijk. En uh, ze zagen ook uh, uh, op een gegeven moment een klant vanwege een snelheidsincident, en toen zei ze van, ja weet je, ik heb gewoon geslapen die nacht. Maar de rit eindigde bij McDonald's. En het was dus, een van de kinderen had de ouders geleend... in verband met ernstige nachtelijke trek. Ja, dat is hè? ernstig, ja. En uh, garagepersoneel maakt vaak een testrit. En uh, die testrit is behoorlijk pittig, blijkbaar, dus, via die dongel. Dus, uh, nou ja, dat is wel heel grappig. Oh, dus en, uh, de, vorige week hadden we zo'n berichtje van een vrouw... die de auto, uh, die vond dat... Ja, uh, ook. Ja, die, was ook uh, die had een camera erin of zo. Ja, Toen klopt. hebben ze teruggespoeld. Dat, dat was, was een hele mooie, een van de Ferrari of zo. Ja, ik, ik vind het wel altijd interessant, hoor. Want, uh, als je een, uh, een patiëntendossier... Ja? En we, uh, allemaal gezeur, want uh, ja? en straks... Uh, Weet het, gaat de verzekeraar straks ermee aan de haal... en ja, dan ja. Uh, moet ik extra gaan betalen omdat ik ziek ben. Ja. En nu gaan mensen zelf een apparaatje nee, in hun... vrijwillig ja. een apparaatje in hun auto ja. zetten... waarmee ze altijd gevolgd worden, gekeken wordt... hoe hard ja. je rijdt, alles... Ja. Uh, om, uh, om op die manier hun ja. premie iets naar beneden te ja, halen. Ja, je geeft ja, die, die oh, geef jij toegang tot, je, ja. tot al je gegevens. Ja, ja, het, dat is de insteek dat het positief voor jou is... maar dat is in het begin misschien zo... maar er komt een keerpunt. Ja, ja, precies. En nee, daarbij ja. heb ik ook zoiets van... Uh, het feit dat je uh, uh, nooit te hard rijdt en uh, uh, nooit hard remt... betekent nog niet dat je een veilige weggebruiker bent. Nee, nee. oké. Okay. Oh, ja. nee, het was nee, natuurlijk een vrouw, hè? Dus dan had je uh, nee, ook... dat, dat zou ik nooit zeggen. Okay. Maar ik zie soms wel eens uh, mensen rijden... dat ik denk van, je houdt je heel netjes aan de regels... maar uh, je kan beter uh, gewoon uh, stoppen, stoppen met, met, rijden. met rijden. Ja, We hadden het zo gelach gelachen uh, toen ik nog hier in Zandvoort bij de gemeente werkte... dat je erachter een dat parkeerplaatsje... En dan zag je inderdaad iedere ze was weer van... Oh jongens, daar komt ze weer. dan ging we altijd kijken hoe ze in en uit parkeerde En dat was altijd zo grappig om te zien. Jullie hebben het dan niet gefilmd, hè? Nee, dat hebben we niet gedaan. Dat doet ze zelf natuurlijk. Maar dat ging net goed, zeg. Dat ik me net die eentje aanreden, weet je wat. Ja, ja, ja. Ik krijg wel een beetje een beeld hoe dat allemaal gaat. What the fuck? Dit bevestigt wel weer het beeld van de... Wat we hebben van... Van de britser. Nee, van... De ambtenaren. Van de ambtenaren. Met z'n allen voor het raam. Ja, gewoon uit het raam kijken. Ja, natuurlijk. Dat doe jij ook als je werkt. Kijk, we lachen. Ja, dat klopt. Want ik werk in een auto. Ja, het is wel handig als ik uit het raam kijk, ja. Ja, ja, ja. Nou goed, het is allemaal weer duidelijk. De toon is weer gezet voor vandaag, dames en heren. We zijn elkaar weer flink aan het afschieten. Goed, na deze plaat de Zandvoortse berichten. Even kijken wat er allemaal hier te doen is. En wat er misschien al geweest is. Wat heb je allemaal gemist? de kan best vervelend zijn. Ook al natuurlijk de Lights. Ja. Olympus Sleeping. Oh, ze zijn weer terug geweest. echt. Elke rukje op tussen deze zegt te pruimen, Gewoon roep ik altijd weer. Brighton Pier. Wat? Yeah, patch along in at the edge of the town. I don't run so fast cause my heels get caught. An American tourist, he said he wanted some rock. I could have just flipped the sign. Charge him anything, taking everything he's got. I saw a little sun up in the sky. Reminded me of something in your eye. Bright and pure, darling With the lights You sing a sad, sad song You sing to the old song I want carry on Across the wood boards And that's far out to sea I never even realized You were seeing the same thing as me Well, I'm cutting up On Swinton Street with my My head held high I kiss her on her lips, yeah Sometimes it's hard to say goodbye with the lights. They sing a sad, sad song. They sing a dirty old song. I hope we carry on. With the lights. They sing a sad, sad song. They sing a dirty old song. I hope we carry on. Engeland. En uh, juist ja, ja, even te kijken. Ja, de Razor Light natuurlijk uh, in de morning. Die hebben vaak heel hier op de radio gesplingerd. Ik, dit was het beste stuk van de cd. Ik heb het idee dat er veel betere stukken op de cd staan. Maar goed, ik zal ze de volgende keer wel even kort toveren. Ja, het is alweer uh, ruim uh, half negen uh, geweest. Zandvoertse berichten. Ja, ze riep het al een tijdje. Daphne Kloe. Ze had een mail gestuurd naar het bedrijf uh, Dick, Tink. En uh, dat het er zo slecht uitziet, weet je, ik rijd er ook elke week langs. ik denk je, ja, je kan het tanken, dat is het enige. Maar het rest is echt een beetje armoedig gebouw, bouwvallig en zoiets. En echt miljoenen mensen rijden voorbij dat je denkt, Tink, doe er iets aan. Maar goed, zij had gezegd, oké, okay, als er een team komt die daar zeg maar, aan het werk gaat... dan kom ik met de koffie en koekjes kom ik langs. Nou, dat vond uh, ik. Ik vind nou wat je als achterhoofdmuziekje dat, uh, ja? dat liedje Tink op de achterhoofd moet doen. Ja, dat is wel eigenlijk om te doen. Ja. <laughs> dat is wel heel grappig, weet toch? Ja, ja. En Megal uh, Richard Mauw, die was daar aanwezig. En die had zo ah, ik vond het een leuke actie. We zijn meteen naar naartoe gegaan met het hele team. Vier man, vier man. Sterk om daar, ze dus hebben een heleboel opge opgeknapt. Ze hebben het gebouwtje ingepakt. Nieuwe belettering. Uh, foto's van specifieke plekken van Zandvoort. Waar Tink ook iets betekent. Hebben nee. ze daar hebben ze ze geplakt. Ik heb vanochtend eigenlijk niet op gelet. Ik ga er nu even op letten. Straks heb ik het terugweg. En uiteindelijk als het klaar is. Dat wordt volgend begin, begin deze week. Ja leuk hè. Dan krijgen het... ze champagne. Dan ja, mag zij echt. de champagne laten knallen. Goed. Wat kunnen we nog meer? Ja nou ja. Ik denk dat we die, uh, die AMB uh, uh, Apparaatjes, maar hier in de Zandvoort ook uh, moeten gaan introduceren. Ja, want, oh ja. Uh, maar je was net zo tegen. Aardig wat, uh, wat ongelukken op, de, in, op het moment uh, in Zandvoort. Afgelopen zondag namelijk twee op de Zandvoortse Laan. Eer, eerst smiddags uh, um, uh, was er een auto over de kop geslagen. Uh, en dat heeft een hele hoop uh, uh, schade opgeleverd. En uh, later uh, is er nog een auto tegen een bomen aangereden. Um, en die uh, uh, ja, heeft ook uh, de hele voorkant lag in de puin. En uh, yeah. ik geloof dat de eigenaar er wel uh, gewoon uh, zonder ernstige strammen uh, uit is gekomen. Uh, en uh, later deze week, afgelopen dinsdag. Of uh, sorry, donderdagmiddag. Weer. Is er een, nee, een, een motorrijder uh, over de kop gevlogen. Uh, Oké, okay, nou. in eenzijdig ongeluk. Dus uh, ja, hoop ongeluk op het moment in uh, Zandvoort. Het is uh, ja, drukker in Zandvoort. Dat kan niet ik anders. Ik denk gewoon. echt gewoon dat het ook komt door, uh, door die duisternis. En dat het s'avonds zo. Uh, ook regenachtig. Is oh, also. krijg je dat gezeur weer van de overstraken van de zomer naar de nee, wintertijd? Nee, nee, nee. Maar het is wel... Uh, de mensen zijn... Ik denk... Dat, dat bespeur ik bij mezelf. Dat je s'avonds gewoon veel moeier bent. Omdat door, door het donker is. En het is slecht weer. Ja? Je ziet geen hand voor ogen. En uh, ja, dan, dan ben je gewoon kwetsbaar. En dan gaat het niet goed. Oké. Okay. Dus, uh, nou. Ja En extra... want Ik weet niet of er dinsdagavond nog wat gebeurd is... maar uh, Dinsdagavond, even voor half acht, is in een groot deel van Zandvoort en Overveen, ook bij mij thuis, de stroom uitgevallen. Jawel, via Burgernet werden bewoners door de politie op de hoogte gebracht. Nou, ik heb niks gehoord, maar ja. oké. Okay. Door de storing kwamen dus ook personen vast te zitten in de lift in de Vlemingstraat. Oh, al te spannend. En de brandweer werd hierdoor, hiervoor opgeroepen. Ja, want die zit ook nog helemaal in het pikken donker. Ja, dus dat was echt, ja, ja. Het was, uh, niet doen, graag. blijf hem af. <laughs> En daarvan, dan is het net inderdaad alle zielen en zo, oh, yeah. weet je yeah. Maar sommige inwoners hadden nog wel wat stroom, maar dan werkte de storing, werkte de tv, het internet niet. Maar nou, bij mij werkte helemaal niets. En het is gewoon zo raar. En ja, ik heb geval zo, je kaars zet je aan. En, maar je hebt echt te denken van, nou, wat zal ik eens gaan doen? Ja, ik kan wel een boek lezen, moet ik wel wat kaars bij elkaar zetten of op mijn telefoon. Want die doet het toch, zolang hij yeah. uh, genoeg stroom heeft, had, weet je wel. En, yeah. uh, maar ja, het is dan toch wel weer heel fijn. En uh, als dan de stroom aangaat, denk ik... Yes, ja, we, we, we kunnen weer uh, leven. Had je niet echt een zen moment. Ja, zeker. Ik, ik, ik werd er wel heel relaxed uh, van. Ik, ik vind dat ook zend moment. Zen. Zen, oh, oh, zen uh, of dan zen kan je meer dan. Dat je relaxed wordt. Ja. Ik, denk, ik denk dat we dat gewoon één keer per maand moeten invoeren. Gewoon dat de stroom even uitgaat. Ja, ik zit bij mezelf ook altijd. stel voor dat er geen stroom is. Dat je in het donker. Wat zou ik dan gaan doen? Ik zou echt ook een beetje met mijn hand in mijn haar zitten. Ja, een klusje gaat niet met de kaas erbij. Dat, ja, dat wordt ook een beetje gevaarlijk. Dan uh, ik sowieso kaarsen een open vuur. Ik zou ze persoonlijk echt uh, de deur uit doen. Om alle kaarsen. Maar jij ja? ja, ja, hebt het nu was, toch wel echt nodig? Ik was wel blij dat ik ze had. Ja. Je kan natuurlijk met z'n allen op mijn tafel gaan zitten. En je kan een spelletje klaven jas of zo. Ja, ook gezellig. Dat is leuk. Gewoon maar je kan dus, ja, en ik had zo van. Ja, wat zal ik drinken? Ja, ik kan geen koffie of thee drinken, want ik heb geen mijn waterkoker die doet op stroom. En ik heb ook geen gas, dus geen uh, dat kan ook niet. Oh, je dus hebt ik geen denk gas. Van, nou, ik ga wat? een fles wijn nou opentrekken of zo. Ja, gewoon. Ja, nou, ja, wow, nou. Echt, binnen, ja. binnen twee minuten zitten we alweer op alcohol ja, Nou, dat gaat nou, niet wel. Uiteindelijk heb ik gewoon een Je moet het toch warm houden, hè? Je moet het toch warm houden. Nou ja, je merkt wel, want de verwarming is ook uit. Je merkt op een gegeven moment wel dat het gewoon af te koelen. En dat was Goed. nog maar anderhalf uur. En ik daar begreep... Hebben de, daar hebben ze dekentjes van. Dat in het oosten van het land... dat eh? vor, vorig jaar, begin dit jaar... was er toch een wijk die een hele week heeft stromen. Ja, dat... dat, dat en dat schijnt dus een geboortegolf geweest te zijn. Maar ik weet niet of dat een broodje-aap verhaal is. Oh, maar okay. uh, ja... Ja, ik heb bij de stroomstoring ja. ooit bij uh, Bes Beschiphol gestaan. Echt uh, iets voor vier uur, vijf uur of zo. Ze dus hebben we dat rondgehaald. Dat met dat elektrahuisje wat Ja, uh, ja was. klopt had. Ja. En moest ja. jij nog vliegen? Of... Ik moest nog vliegen, ja. Ik, stond ik zat net in dit vliegtuig. Maar, maar, maar dat... ik had wel geluk dat de helft van het, de, de rest van de, zeg maar, de passagiers wel in het vliegtuig zaten. Dus wij uiteindelijk kwamen we wel aan boord toe. Gingen wij als laatste vliegtuig nog uiteindelijk de lucht in. En ah. de rest was de boel afgesloten. Maar oh, hebben, ze, hebben ze geen noodgeneratoren en zo? Ik heb geen idee. Ze stonden op punt om zich met de hand te gaan invullen na drie uur te Zullen we het met de hand gaan invoeren? Toen hadden die grondstuurder zei: hoe werkt dat ook alweer? nooit geleerd bij mijn cursus. Nee. nee dus... Maar ze kunnen wel, uh, als de vliegtuigen klaar zijn... Dan ze kunnen natuurlijk wel gewoon vertrekken. Ja, wij hadden Marston, dus dat de helft er al in zat. Anders waren ja. we ook niet doorgegaan, zeg maar. Ja, dat goed, hele nou, paperless we... dus office gebeuren, dat, hey. dat lukt dan niet meer. De Zandvoortse berichten waren geloof ik, hè? Ja. Ja, even opletten, joh. Goed, Sinterklaas komt naar Zandvoort. En uh, over drie weken, op zondag 18 november... En Zwarte Piet is er ook bij. Nee, hey, dat is gewoon twee weken en een dag, hè? Dat ja, gaat zo dat snel? gaat echt heel snel. En uh, bij de Rondtonde, daar op het strand... daar komt u om 12 uur, komt de pakjesboot nummer 5. Daar wordt door de reddingsboot uh, KNRM wordt die, uh, aan wal gehaald. En zijn paard uh, Amerigo... Uh, Amerigo. Ja, die is ook. er ook. Oh. Die is er ook. En uh, uitkijken voor de jagers. Want die zijn hier een flink aan het jagen natuurlijk. Ook op die herten en zo. Dus... Ja, dat is niet zomaar zo'n paard... Uh... Ja, die weet het niet. Ja, Ik bedoel, ja, de, is maar... zo fanatiek bezig ook die best. Maar wie moet er dan uitkijken? De paard of uh, de zwarte pieter? Ja, ook toch. Ja, ja, want je hebt een hele groepering die nog steeds tegen zijn. Maar goed, om kwart voor een komt hij op het Berdesbad Raadhuis. Daar komt natuurlijk uiteindelijk de burgemeester. Die gaat hem ontvangen. En uiteindelijk gaan ze naar het sporthal uh, uh, Korver. Daar het kaartverkoop start... 4 november, morgen is dat om 12 uur. Er zijn maar 250 plaatsen te vergeven. En, en maximaal? En, ja, ma ja, maximaal 250 uh, personen kunnen er binnen. Nee, nee, er mogen maar vier per persoon gekocht worden. Dan okay. gaan ze op de zwarte markt. Dan gaan ze voor honderden euro's weg, hè? Ja. Ja, de, de, waar kan je ze kopen? Ook nog voor anytime snakbaar. Dus uh, moet ja. je denken van waar moet ik zijn? Snel. Morgen? Hè, alleen, maar daar, alleen maar daar. Alleen maar daar. dat Bruna het niet meer doet, zeg? En, en hij, hij zegt alleen. Hij zegt leuk hoor zo'n kaart, maar daar moet je wel een patatje bij kopen. Ja, zei hij dat? Nee, weet ik niet. Okay. dat lukt ook gewoon maar. Ja, ik heb gisteren een tatje bij hem gehaald. Oh, Oké, okay. er... nou, uh, hij heeft hier gewoon deze hij week zit overlegd. Zit uh, <laughs> Jij hebt er gegeten en ja, dan komt ja. het goed. Berichten. Ja, Zandvoortse berichten? Ja, stop even met de Zandvoortse berichten. En we gaan door met muziek. Dames en heren. <laughs> Vorige week draaide ik hem voor het eerst. Afgelopen week heb ik echt een paar keer de videoclip zitten bekijken van De Staat. Is dat geniaal? In elkaar geflanst: animatie van uh, de vier leden. Uh, gemaakt tot honderden leden van De, de Staat. Kitty, kitty. Babbelkam, de CD. Aanradertje. Echte tip, toch? Toepak blijft hier. Big Deal Maker. Orange Entertainer. Welkom ze heet de nieuwe cd. Echt, de zanger van de staat heeft altijd iets dreigends. Je zou zo zeggen maar in een gangsterfilm kunnen rondlopen. En de clip is echt een aanrader, omdat het zo goed geanimeerd is... met de leden die ze mij honderdvoudig nou, hebben neergezet... en dan tegen elkaar gaan strijden. Goed, het is uh, 20 minuten voor negen. Het is een, uh, toch wel een heerlijke dag. De zon breekt door. Dus uh, ja, het is helemaal niet, uh, niet verkeerd vandaag. Het dagje zo. Ja, het is... Uh, de, de, de, ja, de regen blijft weg, volgens nee, dit weekend, dat heb ik begrepen. Zou, zou wel even lekker zijn, ja. ja. Ik heb uh, een mooi technische, technische innovatie. Het is dus namelijk uh, de 35-jarige Geert-Jan Oskam. Zeven uh, jaar geleden uh, heeft hij een aanrijding gehad met zijn auto. Daarbij uh, is hij uh, verlamd geraakt. Ja. Nou, niet positief. Nee. Maar nu uh, dankzij Zwitserse wetenschappers... die een uh, soort pacemaker hebben gemaakt uh, voor de... Uh, voor De rug um, kan hij nu weer ja lopen, is een groot woord, maar in ieder geval hij kon helemaal niks meer met zijn benen. Nee? En nu uh, heeft hij uh, zes minuten, uh, in zes minuten heeft hij 80 meter gelopen, wel met behulp van krukken, yeah. maar hij kan weer iets met zijn benen doen, dus hij kan weer gaan proberen te ontwikkelen om weer te lopen. Maar, echt, maar is dat dan echt uh... ja, wat, wat ze de... hey. Hij had een uh, dwarslezing, yeah. wat dus in de rug gemerkt, zeg maar, daar zitten al lopen al je zenuwen. Yeah. Uh, en die waren beschadigd, waardoor hij zijn benen niet meer kon bewegen. En nu hebben ze dus een apparaatje, een implantaat, geplaatst in zijn rug. Uh, maar voelt rug... hij zijn benen dan ook? Of is dat gewoon een... Uh... Dat staat, om eerlijk te zijn, niet in het, uh, in het bericht. Je bent, Zij... al wel, je bent altijd wel nieuwsgierig. Van, uh, ja, voelt hij dan? Of kan hij gewoon uh, iets stuurt zijn benen aan? En, nou, ja, uh... nou ja, in principe uh, heeft hij natuurlijk... Hoe ik vermoed dat het werkt... Yeah? is, uh, je krijgt signalen... die uh, worden gestuurd... want jij wil nog steeds lopen... dus yeah? je hersenen sturen signalen aan... dat apparaatje leest dat... en die stuurt ze dan weer door... Oké. Okay, is dus uh, een hebben ze gewoon um, omzeild, ze zeg maar. Een, een ja, bypass it, hebben ze it, gedaan. Een bypass, ja. ja okay. dat, meen, dat is mijn vermoeden. Maar ja, er nou staat niet uh, in detail beschreven hoe het uh, precies is. Nee, nou, nou, Ik, maar, ik, ik, vind, maar, uh, ik hoop niet dat, zeg maar, dat daar dan een keer de, de stroom uit valt. Wat de fuck. De stroom, stroomstoring. Al was ja, op. Nou. Ja, of dat hij uh, even, uh, even op hol slaat. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Nou, ik vind het echt geweldig. Dit, dit vind ik echt mooie techniek. Dit is, dit is echt, echt mooie uh... techniek. Dat is, uh... oh, goed, jij hebt ook een stukje mooie techniek, zie ik. Jazeker. Ja, zeker. Uh, dus, uh, uh, er is een gevaarlijke stunt uitgehaald door een paar jongens. Yeah. Die reisden afgelopen zondag bovenop de trein... op het traject van Leeuwarden naar Groningen. In Buitenpost werden ze door de politie er vanaf gehaald. Uh, Toen ze door uh, zwaagwesteinde uh, ging met de trein... zag iemand ze liggen en die heeft de politie gewaarschuwd. Verraaier. Okay. Uh, die wachten de jongens op in Buitenpost dus... En ze waren dus door een capriole op de trein ernstig onderkoeld geraakt. En nadat ze weer wat waren opgewarmd, kreeg ze een procesverbaal. Dus het oh. is dus toch wel een heel duur ritje geworden. Eén was 23, ander 21. Er zit zelfs een heel klein filmpje bij. Ja, ik zag het, dat ligt ook. dan bovenop. Liggen ja, die gewoon te oh, ligt. He, dat is eigenlijk helemaal niet gevaarlijk. Hey. Maar, nou, uh, ja. Wat, wat zeg jij nu? Wat zeg je nu? Nee, alleen het, het, het hey. opklimmen. Maar het liggen zelf is niet zo gevaarlijk. Nee, nee dat is niet gevaarlijk. Maar wie ga je nu gewoon even motiveren. Je, ah, je, je, je ligt wel, zeg maar, met... Uh, uh, hoeveel is het ook weer? 10.000 volt of zo boven je... Ja, ja. maar ze lagen heel relaxed volgens ja, mij. Is dit wel met bovenleiding? Ze? Dit is, lijkt wel niet met bovenleiding. Ik zie geen bovenleiding hierboven. Is dit nee, hey, geen bovenleiding? Nee, is dit geen bovenleiding. Is dit gewoon een die die diesel? Uh, ja, weet ik niet. Ik is wil nou uitzoeken ja. waar, waar rijdt deze We ja, rijden maar treinen rijden heel lang niet meer met, uh, met die bovenleiding volgens mij. Nee? Nee, volgens mij gevoel niet. Weet het uh, Jawel hoor. Jawel. Jawel ja. toch met boven? Hebben ze geen bovenleiding de ja, natuurlijk. Ja wel. Gaan we het ja, wel ook goed bekijken vanmiddag? Ja, ik vind het een goed idee. Ik, ik, ik wou ook met de trein was gegaan. Nou, Kees, dat is een goed idee. Als jij maar met het de is trein gewoon ge inderdaad te koud hier. Dan kan je beter in India doen. Nee, klopt. Ah. <laughs> dat moet je wel. Ja. ja alles voor want, de lijst. Ja, dan, de dan de kan likes. je er niet in. Want dan is het gewoon veel te... Heel te druk, hè? want dan heb je van die speciale maar er trein. Maar staan, door... staan er borden trouwens bovenop het trein? Dat je daar niet mag boven op de trein te springen? Er ja, staan ja, helemaal nee. geen borden op, hè? Volgens mij niet. Nee, nee. nee. dus ik bedoel, ik vind het vrij... Uh... Ja, het is wel een, ja, Het was ook niet duidelijk dat het niet mag. Ja, nee. Tegenwoordig gaan ze overal borden plaatsen. Heb op je plekken je waar je bovenop je auto staan dat er niemand op mag klimmen? Uh, nee, dat heb ik niet, nee. nee, nee, okay, klopt, maar nee dan weet, wel, ik waar, dan weet ik waar wel. ik zo meteen even opklin. Ja, oké. Okay. Uh, springen en zo. Ja nou, goed, tegenwoordig moet overal borden neergezet worden... dat mensen toch op rare plekken even een selfie willen maken... en dan soms even een raar dansje willen maken... of een, de lucht willen zweven op de foto. Ja, en dat kan wel eens fout aflopen. Dus overal moeten borden komen hangen. Mensen moeten gewaarschuwd goed worden. De lijks boven een lijk, zeg ik dan altijd. Wij willen likes boven de lijk. Nee, nou, het is een hele diepe dit, Lapa. Sommige mensen ontgaan het een beetje... Ik, uh, ik had al gezegd, zaterdag waren we even bij Jork op bezoek, dus de zanger. Die erg geïnspireerd is door de Beatles. Maar ook let Zeppelin niet links laat liggen, zeg ik altijd. Maar weer zeker tijdens optreden is het een heel bijzondere naradetje. I went down to the hatters place in St. James Street. Display of funny hats, all inviting me. I tried the fit of the. Born by Richard III Fosker, why? Belker Square Against the Deze plaatjes, in mijn gedachten gingen ik gisteren of vorige week naar een optreden en daar kwam ik echt verbaasd toch vandaan. Snooi de gitaar, solos En soms stapte hij daar letterlijk uit vandaan. En dan ging het geluid over de speakers uit. En stond hij er akoestisch, zonder versterking op zijn gitaar... stond hij daar een liedje te zingen. Niet Poesjes in mijn dat zou je dan aan denken. Nee, maar dat was echt wel een aanradertje. Goed, een alle day in Londontown. Het is tien uh, minuten voor negen. Vandaag weer de zaak Julio Poch. Groot uh, interview in de Telegraaf vandaag. Hij eist 5 miljoen van de staat. En dat uh, was natuurlijk best wel een maf verhaaltje... over de mensen die hem, zeg maar, hebben verraden. Zijn collega's die tijdens uh, allerlei diners met hem hebben zitten praten... met een halve tolken tussen. En ze konden elkaar niet goed verstaan. Maar hij vertelde dat hij allerlei uh, mensen uit het vliegtuig hebben... heeft gegooid destijds... Uh, in Argentinië toen, toen ik die dodemansvluchten. vluchtte. Hij zei dat hij er iets mee te maken had gehad... maar later zei hij, nou, dat we kon elkaar amper verstaan. Dus ze hebben dat gewoon allemaal ingevuld. Er is dus helemaal geen bewijs voor gevonden uiteindelijk. Dus na nou, acht jaar vast te hebben gezeten... Iets uh, september 2009 kwam hij daar vast te zitten... werd hij uitgeleverd naar Argentinië. Dat was de laatste vlucht. Hij was bijna met pensioen. En toen werd hij opgepakt. Ach. En toen werd hij naar Argentinië uitgeleverd. Daar heeft hij acht jaar vast gezeten. Geen bewijs, niets van alles. Dan is hij vrijgesproken Kom hier terug. hij en toen was hij echt verbaasd dat iedereen zo positief op hem reageerde. Hij dacht van, nou, iedereen zal me gewoon met een nek aankijken. Echt mensen, eh, zeg maar, uit zijn buurt, die hadden zoiets van... Uh, ja, ik wil u graag even omhelzen, ik wil u steunen. Het is toch bizar waar u terecht bent gekomen. En hij had anders verwacht... En uiteindelijk, het maf is dat de mensen die hem hebben verraden... die collega's, die hebben allemaal schade... Uh, onkosten uh, kregen, weet je, Omdat ze oh. voor de rechtszaak moesten ja. getuigen. En die zijn er naartoe geweest. Die hebben uh, ja. hotels moeten boeken. Die hebben allemaal geld gekregen... om tegen hem te getuigen. En, en hij, hij, heeft, heeft hij heeft niets gekregen. Hij kreeg geen 5 miljoen. Ze hebben ernaar gekeken. Nee, we, nee. hij gaat nu een hoger beroep. Hij heeft nu op Knoops. Heeft hij als advocaat... Nou, die, uh, die, ja, die had ja, hij, hij, de hij dan, hè? Haha. Hij heeft dus... Uh, Acht jaar onterecht vastgezeten? Ja, eigenlijk wel. Het is niet bewezen. En dus... ja, In Argentinië hebben ze echt hard voor hem gestreden. En ze hebben gewoon helemaal geen bewijzen gevonden. En het maf is dat in Argentinië sommige groeperingen best wel Ja, het is echt belachelijk. Door de goede lobby van Nederland is hij nu vrijgekomen. En uh, dat is helemaal niet waar. Want als Nederland beter had gelobbyd voor hem, hadden was hij al veel eerder vrijgekomen. Ja. Dus er is een beetje een vertekend beeld rond hem uh, ontstaan. En uiteindelijk, ja, hij heeft er ook zes kleinkinderen geboorte heeft hij gemist. En hij is gewoon echt acht jaar is hij gewoon uit het leven vandaan getrokken. Zijn vrouw die dan uh, wel uh, zeg maar, een keer in het jaar dan een paar maanden naar uh, Argentinië mocht komen. En daar dan ook uh, in de buurt van zijn uh, gevangenis verbleef. En regelmatig contact hield. Maar ook die had het dus wel te maken met de crisis. Want het ging natuurlijk altijd over hem. Het gaat altijd over jou. In die rechtszaak ook al. Ik werd er helemaal zat van. Maar goed, ze hebben het allemaal doorstaan. Uiteindelijk ze hebben ze elkaar weer gevonden. En uiteindelijk uh, woont hij weer in Nederland. Maar uh, goed, uh, Geert-Jan die heeft zo eens weggegaan. Echt dat geld even bij de staat halen. Want dit is gewoon echt belachelijk ook gewoon. Ja, ja, eens. Ja. Dit, dit is ook een ja. raarigheid ook gewoon. Hoe is dit in godsom zo? Maar nu schijnt dus uiteindelijk dat er een hogere macht in het spel is. En ze zeggen dus dat het waarschijnlijk te maken heeft met de vader van Maxima. En op een of andere weer wilden ze iets uh, terugdoen. En uh, ze wilden daar natuurlijk ook heel veel mensen zijn... nog steeds ontevreden over die doodmansvluchten. Wie is daar verantwoordelijk voor gehouden? Nou, dat was de vader van Maxima niet. Misschien kunnen we iemand uit Nederland afleveren... die daar wel iets mee te maken heeft gehad om de hoel een beetje te kalmeren. Oh, ja, is dat is misschien ook. een idee ja. geweest. Ze, gaan, ze hebben het nog niet hard kunnen maken, maar ze gaan het uitzoeken. Nou. Ja. Dus ja, ik zeg al, Jus, deze man heeft acht jaar gezeten. Ach, ja. oh, acht jaar? Wat, wat ik ook nog vind. Ja, ja? We moeten zo direct uh, verder. Ja, ja. Maar die christelijke vrouw Asia Bibi, die heeft dus toch in uh, Pakistan dat ze. Uh, God, God ja, ja. Was er, is over de Mohammed en, uh, en nog wat. Redigerende ja. opmerking gemaakt en die heeft acht jaar gezeten. Ze is vrijgesproken, ja. maar uh, zag je op het echt van die mannen echt hele. Ja, ik had echt uh, met ze te. van, ze moet dood. Weet je. Ik denk. Echt met tranen in hun ogen. Ja, ja echt dat natuurlijk. je denkt, oh ach het grijpt het je zo aan. Dat nou. die vrouw niet vermoord wordt. Ik, vind, ik heb echt met je te doen. Ja, we want, moeten naar een ander wijze de hele tijd. Kinderachtige echt kinderachtige ja. lummels. Ik denk van, gast. Ze heet ja, Asia Bibi. Ja, ik, echt. Ik was zwaar ik was, Dat voor was wel nieuws van, van de week. Want ik denk van, nou, dit vind ik wel heel erg hoor. Dit is echt. Maar goed, het is een kleine groep natuurlijk. Maar toch, ja, zij is de leven niet veilig. Nee. Toch een kleine groep. Die, nee, die, die, doet, die kan daar niet doen. meer wonen. Nee, dit, nee, omdat ze op het land met collega's... Iets zou kunnen hebben gezegd. Over een pitchfight was dit gewoon. Acht een jaar, Acht jaar gezeten al. Nou, ja. dat lijkt me wel voldoende. Ja, dat lijkt me voldoende, zeg maar. Oh. Ja, het is ja, echt een beetje. Dat is even zet. kwijt. Ik ja, hoop goed, goed, dat Marcus ook nog iets wilde zeggen, maar daar echt helemaal geen tijd voor gast. Nee, ja. nee dit echt, gaat echt helemaal niet gevoel. Vullen van jullie ook altijd. Ja. Kom straks maar terug. Kom straks maar terug met. <laughs> <laughs> we draaien nog even muziek in het radioprogramma. Het komt er wel vanaf door. Een stukje muziek. Wild nothing. Canyon of Fire Slepend gitaargeluid dit, hè? Eigenlijk moet je dat veel langer draaien, dan moet je echt helemaal inkomen. Wild nothing. En uh, Canyon of Fire. Dat is een aanradertje voor de zaalondag ochtend, denk ik, om helemaal even in zo'n zo album te geraken. Kom maar, Marcus, je had een verhaal in je hoofd zitten net. Jij had een verhaal in je hoofd? Of? Ja? Toch? En, uh, ik hoorde een stemmetje. de stemmetje? Oh, dat is wat anders. Ik dacht, je je medicatie ingenomen? Nee, ja, ja. nee. Oké. Okay. Ja, nee, ik heb nog wel uh, ja? wat eigenlijk wel een, een raar berichtje is. Ja? De, het kabinet wil dat we over elf jaar helemaal uh, ja, CO2-neutraal rijden. Echt waar? Ja, dat, dat is. Over twee jaar? Oh, nee, ja, over elf jaar. Elf, oh, denk ik elf jaar, oké. Okay. Uh, dan mogen er geen uh, auto's meer verkocht worden die nee, nee, niet uh, okay. elektrisch zijn. Dan denk je, dan gaan ze zelf heel goed uh, het voorbeeld geven. Ja, nooit meer doen hè? Nee, precies. Vanaf de van de 1187 auto's die het eerste half jaar door het Rijk zijn gekocht, zijn er wel 23 elektrisch. Uh, en dat is 1,9 procent. Dus ze geven niet echt zelf het goede voorbeeld. Oeh, nee. Uh, nee oké. Okay. Nee, nee. uh, 1,9 procent. Ja, ah, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ja, precies. Uh, ja, kijk ook. Okay. Uh, nee. Er wordt toch geen doorstart gemaakt bij het Flevol Ziekenhuis. Uh, dat gaat toch niet gebeuren? Nee. Nee, nee. nee. Dat gaat echt niet gebeuren. Nou goed, straks in het tweede gedeelte vind het radioprogramma. We hebben straks ook weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde allemaal door de jaren heen? En het is vandaag uh, 3 november. Het was niet veel.